Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd bij het Iraakse stadje Amali. Ook zijn er hulppakketten uitgeworpen boven de stad. Amali, ten noorden van Bagdad, wordt al twee maanden belegerd door terreurorganisatie Islamitische Staat. De Soenitische strijders zien de duizenden Sjiitische Turkmenen in de stad als afvalligen en dus mogen ze niet weg. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat de bombardementen nodig waren om het verspreiden van de hulppakketten mogelijk te maken. Ook vliegtuigen uit Frankrijk, Australië en Groot-Brittannië deden mee aan de hulpactie. Australië stuurt ook wapens en munitie naar de Koerden in het noorden van Irak. De Australische premier Abbott zei dat zijn land wil helpen in de strijd tegen de Islamitische staat en noemde de situatie in Irak een humanitaire catastrofe. Voor de Tunesische kust zijn 41 bootvluchtelingen om het leven gekomen. Ze zijn waarschijnlijk verdronken toen ze probeerden de Middellandse zee over te steken. De Tunesische kustwacht startte een onderzoek nadat een aantal lichamen in verregaande staat van ontbinding was aangespoeld. De meeste slachtoffers komen uit Syrië. De Britse familie King, die al dagen wordt gezocht omdat ze een doodse kezoontje Aisha uit het ziekenhuis meenamen en spoorloos verdwenen... vertellen op YouTube hun verhaal. De familie is boos dat ze worden afgeschilderd als kidnappers. Ze zijn weggegaan omdat ze hun zoon een andere behandeling willen geven die niet wordt betaald door de Britse gezondheidszorg. En ze waren bang dat ze uit de uiterlijke macht zouden worden ontzet. Hun kind heeft een hersentumor. Eerder vandaag werd bekend dat de familie in Spanje door de politie is aangehouden. De vader en moeder werden internationaal gezocht. Het weer. Opnieuw wisselvallig vandaag. Vanmorgen klaart het eerst op, maar daarna trekken er buien over het land, mogelijk met onweer. Het wordt 18 of 19 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Quel che fatto è fatto io però chiedo regala il mio sorriso io ti porgo una, su questa amicizia nuova pace sì perché so come sono infatti Quel che fatto è fatto io però chiedo regalami il mio sorriso io ti porgo una su questa amicizia nuova pace sì so perdono una buona occasione con questa magia di natale per ricordarti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 Col fatto è fatto io però chiedo, regalami un sorriso, io ti Su questa amicizia nuova pace sì, perché son come sono, chiedo.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 be crying out loud. Burn the bridges in our town till the point where we drive.